Op latere leeftijd ging hij de politiek in. Hij was twintig jaar lid van het Europees Parlement. De begrafenisplechtigheid werd bijgewoond door staatshoofden, regeringsleiders en leden van koninklijke families. Nederland werd vertegenwoordigd door de oudste zoon van prinses Irene, prins Carlos Bourbon de Parm.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 Winfried Welkom terug bij het Radiolab op deze zaterdagavond. We gaan in de tweede uur verder luisteren naar vernieuwende radio. De formats die nog geen plek hebben op Radio 1... komen hier voorbij in het Radiolab. Elke zaterdag tot 9 uur hoort u van alles voorbij komen. En u mag natuurlijk ook zeggen wat u ervan vindt. En dat is ook bepalend, zeker als u zich eventjes aanmeldt... voor het luisteraarspanel. En dat kan via radiolab.nl. Reacties, radiolabradio radio1.nl of twitter met hashtag radiolab. En nog steeds de gast hier in de studio, radioman Puur Zang, radiopresentator. 30 jaar lang uh, bij, naast, voor, op en in de radio. En dat is uh, Tom Blomberg. Dat is langer nog hoor, 50 jaar kun je zeggen. 50 dan. jaar hoor. Al? Ja, als je zegt in, op, langs, ja. achter de radio, dan is het 50 jaar. Kijk. Voor sommige makers is vanavond een spannende avond... want die komen voor het eerst helemaal op, uh, op de zender. In ieder geval het idee komt voor het eerst op de zender. Heb jij nog zenuwen als de schuif opengaat? Nou, wel dat je even goed scherp bent, dat je wel wakker bent... Dat je, even, hè, dat je weet wat je zegt en ook op je woorden let. En, ja. en, hè, geen, en geen bibbers? Nee, nou ja, bibbers nee, niet echt bibbers. Nee. Hm. Ja, dat krijg je na 50 jaar. Maar concentratie, je altijd, uh, weten waar je mee bezig bent. Dat is altijd belangrijk. Ghislaine Plach van de NCRV die, die heeft al heel veel meters gemaakt... hier ook op Radio 1, inmiddels ook tv-presentatrice. Zij presenteert het volgende idee, Vier het Leven. Een programma dat alles te maken heeft opnieuw met de dood... maar het leven wil vieren op verschillende manieren. Dit is tot negen uur het Radiolab. Radio 1 broedplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Goedenavond en welkom bij Vier het Leven... Het in Memoriam op Radio 1. Ze zijn overleden, maar hoe bijzonder waren ze? Wat laten ze ons na en hoe vierden zij het leven? Vier mensen die we allemaal hadden willen kennen. Vanavond vieren we het leven van socioloog en criminologe... Josien Jongertas, van circusdirecteur Hans Martens... van de tekenaar van de Chameleonserie Gerard van Straten... en het gedicht gaat vanavond over Max van der Stoel, minister van Staat. Een ja, in memoriam op de radio, dat kan natuurlijk niet zonder de Nestor van het genre, zonder Peter Brusse. Al jarenlang schrijft hij namelijk in Vrij Nederland over bijzondere mensenlevens. En deze week vertelt Peter Brusse over het leven van Josien Jongertas. Naast criminologen, ook een bevlogen wereldverbeteraar. Josien Jongertas, eerder dit jaar op 81-jarige leeftijd overleden, was socioloog en internationaal vermaard grondlegger van de Nederlandse jeugdcriminologie. Zij was een bevlogen wereldverbeteraar, had een zwak voor de politie... en werd de moeder van de Marokkaanse crimineeltjes genoemd. Sommigen noemden haar een softie. Dan verborg zij haar boosheid in een lach en zei... Jochie, jij kraamt onzin uit. Tien jaar geleden verklaarde zij het integratiebeleid al als mislukt. Zij vond het funest om steeds meer jongeren op te sluiten in jeugdgevangenissen... Zij geloofde in preventieve maatregelen, desnoods ouders te verplichten om mee te werken. Moeders van lastige pubers waarschuwde zij: hou ze uit handen van de jeugdzorg. Dat is vaak schadelijker dan kinderen thuis houden. De harde taal van de huidige regering over jeugdcriminaliteit ergerde haar gruwelijk. Josine Tas werd op 28 juli 1929 in Amsterdam geboren. Haar vader, de Joodse bakkerszoon Sal Tas... was een linksrebel binnen de SDAP en scharrelde hongerloontjes bij elkaar. Voor zijn gezin had hij weinig tijd. Josiens ouders gingen uit elkaar. Haar moeder was een felle, grillige vrouw... en vertrok met Josien en een Indonesische vrijheidsstrijder... die in Leiden studeerde naar het voormalig Nederlands-Indië. Maar ze werd prompt terug op de boot naar Nederland gezet. In de oorlog maakte haar moeder huizen schoon... en werd later secretaresse van een wijnzaak. Ze werd uitbetaald in wijn in Genever... waarmee ze in de hongerwinter eten kon kopen. Pas na de oorlog heeft Josine haar vader... die had moeten onderduiken, weer ontmoet. En ook toen pas hoorde zij dat ze ook Tas heten. Saltas werd correspondent van het Parole Parijs... brak met het socialisme en werd commentator bij de tros. Jozien werd verpleegster. Ze trouwde en kreeg twee dochters. In 1959 verhuisde het gezin naar Brussel. Ze kon haar moeilijk aarden en ging op haar 32e sociologie studeren. Ze raakte geïnteresseerd in jeugdcriminaliteit. Ze was ambitieus, wilde eigenlijk ook nog een kind... maar zag op tegen de zwangerschap en adopteerde twee Koreaanse meisjes... In 1975 vertrok ze zonder man met haar vier dochters naar Den Haag... als medewerker van het WODC, een denktank van het ministerie van Justitie. Ik koos voor mijn carrière, zei ze. Het betekende het einde van mijn huwelijk. Mijn kinderen hebben haar ondergeleden. Ze bleef er tot haar pensioen, de laatste vijf jaar als directeur... Zij bracht leven in talloze wetenschappelijke raden en commissies... schreef opvallende rapporten over jeugd en gezin... begon een criminologietijdschrift... ontving grote Europese en Amerikaanse onderscheidingen... en was hoogleraar in Utrecht en Lausanne. Voor jonge vrouwelijke collega's was zij een rolmodel. Ook voor haar studerende kleinzoon Mischa... die dagelijks bij haar op bezoek kwam. Maar oma wel, liefdevol vertelde... niets van al die linkse ideeën te willen weten. Met dank aan Peter Brussen. Eind maart overleed de pater familias van het Russische circus in Nederland, Hans Martens. Het was zo'n man, had altijd geldgebrek, was wel een eeuwige optimist, een ongelooflijke vrouwenverslinder, en hij is degene die de wereldberoemde clown Popov ooit naar Nederland heeft gehaald. Vriend Johnny Lyon, tante Maria Hendricks, zoon Manuel, en clown en directeur van het circus Rens Milko Stijvers vertellen hoe hij het leven vierde. Een portret van circusdirecteur Hans Martens. Dat komt dat zien. Heel veel humor, spanning en sensatie. Gepresenteerd door de beste circusartiesten uit de voormalige Sovjet-Unie. en natuurlijk ook uit West-Europa. Alles lukte altijd. Bij hem. Je moet dus uit zo'n soort van Tony Boltini hout gesneden zijn. om zo'n zo zo zo uh, zo zaak overeind te houden. Want hij heeft ook hele slechte tijden gehad. Een uh, weiland uh, met, uh, met water tot aan je knieën. Nou, we gaan hier niet bouwen hoor. Dat gaat niet. We kunnen vanavond niet werken. Oh nee, dat bestond niet. Allemaal, allemaal gummilaars aan, allemaal aanpakken en bouwen. En vanavond hebben we de voorstelling. En we nodigen de hele burgemeesterspartij uit om te laten zien waar zij hun burgers in durven uit te nodigen. In de blubber. Er kwam er een man van de belastingen onlangs. En dat was natuurlijk. Echt, echt altijd had hij belastingsschuld. Dan kon het gebeuren dat die uh... Dat diezelfde mensen ongeveer een half uur later echt gierend van het lachen de tent verlieten met een boterham in hun hand. <lacht> die had hij gewoon weer plat geluld. <lacht> ja, ja dat komt hij als geen ander. En hij heeft ook een keer meegemaakt dat er maar twee mensen in het Circus waren. En die vond hij dan zo, en die wilde zo graag die voorstellen zien, dat hij gezegd, dan nou gaan jullie in de looiste zitten, je hoeft niet te betalen. Ze gaat maar in de hebben ze voor twee man, voor twee mensen, hebben ze de hele voorstelling gedraaid. Dat was, dat was hij. Als er dan publiek was, want ook Ramses kreeg je tent niet vol, jammer genoeg niet. Maar dat was gewoon hilarisch. Ramses Shafi die was kip, die had ze helemaal in een kippenpak uh, verkleed. En die, die, ja, die, die kwam binnen, ik vergeet zijn tekst nooit meer, dat was. Top, top, top, top, top. En zo kwam hij zingend binnen en die ging hij dan op mijn kistje zitten. En daar legde hij zogenaamd het ei. En uit het ei kwam ik. Nou, het, het zag er niet uit. Ik had een groen pakje aan en ik had een, uh, ik had een soort kip. Nou, het was een, de kop van Kermit, maar daar hadden ze de kip van gemaakt. Ik, ik hoop niet dat er nog foto's van te, te zien zijn, want ik, schaam, ik schaamde me eigenlijk dood. Oleg Popov mag terecht aanspraak maken op de titel van s werelds Grootste Clown. Dat is eigenlijk de grote, grote stunt in zijn leven geweest. Weet je, dat hij die, die man naar Nederland heeft kunnen halen. Ja, dat was magistraal. Ja, de tijd dat uh, mijn vader Popov naar Nederland heeft gebracht... is, het, uh, is een, een, een grote hype geweest in, in Nederland en Europa. Ze hebben door uh, uh, verschillende landen in Europa gereisd. En het, uh, ja, het had een groot succes. Popov naar Nederland gehaald, compleet met het hele Russische ensemble... Hij, hij heeft eigenlijk het Russische circus in Europa populair gemaakt. De wereldberoemde clown Oleg Popov. Die zijn grote faam mede ontleend. aan het oogenschijnlijk gemak waarmee hij ook de moeilijkste toeren verricht. Zoals hier op het Slappe Koer. Ik kan me die première nog herinneren. Het was zo uitzonderlijk dat die man, die grote clown, dat hij naar Nederland kwam. Bij de première was... Uh... Toen prinses uh, Juliana met twee kleinkinderen. En het leuke ervan is dat ze niet naar huis wou. Dat was natuurlijk het leuke ervan, want ze had het zo verschrikkelijk naar haar zin. Die mensen die een beetje te drammen van... mevrouw, komt u nou, want we moeten, we moeten toch gaan rijden. En dan nee hoor, ze bleef gewoon zitten. Ze met iedereen heeft iedereen soms te praten en ze vond het machtig. Er was wel een goede band tussen mijn vader en, uh, en Popov. Die uh, waren eigenlijk vrienden van elkaar. Want ze kenden elkaar natuurlijk voor die tijd dat... Uh, dat uh, mijn vader Popov naar Nederland bracht. Maar Popov kon natuurlijk nooit naar Nederland komen. Dat, dat, dat ging niet. Totdat de muur viel en de perestroika zich aandiende. En toen, was het, uh, to, toen, toen is hij uh, mee gaan reizen. Toen de Russische mensen kwamen, was dat ook voor hun de eerste keer... dat ze in vrijheid mochten gaan werken in, in Europa. Dat was voor hun totaal niet weggelegd. Zij gingen altijd met hun groep en hun directeur. En nu kwamen ze, zelf gekozen met Hans Martens, omdat dat een uh, vriend was van uh, Popov uit vroegere tijden. Ze mochten ook hun kinderen meenemen, wat ook al iets heel aparts was in die jaren. Want ze moesten hun kinderen altijd als onderpand achterlaten. En dat kon, dus ze konden dus nu allemaal mee. Ja, die kinderen die, die hebben niks in hun land. Geen fiets, geen uh, videospelletjes. En ja, dat was natuurlijk heel, uh, uh, helemaal nieuw voor hun. Dus je zag wel dat, dat, dat het voor hun een, een wonderland was om, om in Nederland te zijn. GELUIDEN hij was echt een vrouwendief. Die waren allemaal waren ze, uit Rusland gekomen om, uh, om uh, de begrafenis bij te wonen. Dat vond ik ongelooflijk. Als hij een vrouw kreeg die, die, die, die een sollicitatiegesprek kwam doen. Nou, hoe die het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar... En Een avond later ging hij met ze uit eten en uh, wat erop volgde. Dat was zo, zo mooi. Hij had ook, hij zei, hij had ook een, een slagzin. Ja, ik weet niet of ik het voor de radio mag zeggen... maar één dag niet geneukt is één dag niet geleefd. En hij, hij, kon, een, hij kon een vrouw met zijn ogen uitkleden... zonder dat, zonder dat, dat het lastig wordt bij vrouwen. En daar was ik wel heel, heel erg jaloers op. Dus het is toch heerlijk als je in zo'n tent... waar al die mensen naar binnen komen, allemaal leuke vrouwtjes binnen ziet komen... waar je tegen je kan knipogen. En tegen het kan zeggen, ik ben Hartman, Hans Martens. Ik ben de directeur van dit bedrijf. En dan zeggen die dames, oh, het leuk. Ik kom met mijn kinderen naar nou uw voorstelling kijken. Nou, dan is de hele dag weer goed voor je. Zo zit het in elkaar. En hij wist toen al lang dat hij het niet zou overleven. En dat vind ik zo dapper. Want je voor hetzelfde geld schiet je in een soort van sentiment... En, en, en, en ben je gewoon de zielige man? Maar hij niet. Hij zei: Tot op het laatst. Tot op het laatst bleef je daarover zwijgen. Dat wat je doet, moet je goed doen. En uh, gewoon doorgaan met dat wat je kan. En waar je je eigen goed in voelt. Ik ga heen, maar ben niet weg. Ik kan het circus niet verlaten. Ik heb gezegd: Dat heb jij gezegd, Hans. Ja, dat is prachtig. Hans Martens is 65 jaar geworden. Ik ga praten met Peter van Straten. Tekenaar en cartoonist van NSC Handelsblad, Het Parool en Vrij Nederland. Afgelopen jaar won hij de Inkspotprijs voor de beste cartoon. Nee, van Straten, welkom. Dank u. Alleen gaan we niet praten over u, maar over uw broer, Gerard ja. van ja. Straten. In april is hij overleden. U komt zelf uit een gezin met vijf jongens. Hè. Uw vader was architect. Ja. Alle kinderen van Straten hebben iets met tekenen, heb ik begrepen. Ja, allemaal, bijna allemaal. De oudste minder, maar dat was meer een technische man. Die heeft ook uh, MTS afgemaakt. Maar ja, die heeft ook veel technische tekeningen gemaakt. Ja, Uw broer Gerard is heel erg beroemd geworden met zijn tekeningen... van ja. Diktrom, Pietje Bel en natuurlijk... De Chameleon. De Chameleon, precies. Zijn wel allemaal boefjes, hè, meneer van Straten. Allemaal boefjes, Ja, ja. Ja, maar dat, uh, dat heeft met de jeugdliteratuur te maken. Dat gaat over boefjes. Pietje Bel, noem ze maar op. Het zijn allemaal boefjes. Maar was het ook makkelijk om zich daarin te verplaatsen? Voor uw broer en misschien ook met het oog op hoe het vroeger eraan toe ging in het gezin? Ik denk het wel, ja. Ja, het, ja ik denk het wel. Uh, ja, zo'n gezin dat is toch een beetje een rommeltje met vijf jongens. Dus ik denk dat mijn broer daar wel inspiratie uit heeft opgedaan. Wat haalde u allemaal voor kattenkwaad uit met z'n vijven? Ach, niet zo echt. Heel erg veel. Maar ja, het is... Ja... Kijk, er waren dus drie oudere broers. En twee, wij, mijn broer Jan en ik, wij waren de kleintjes. En ja, daar was dus al een, een, een tweedeling in dat gezin. Dus ik trok vooral met mijn broer Jan op... En dat, die anderen, dat waren mijn oudere broers. Ik ben eigenlijk opgevoed door vier vaders. Daar komt het op neer. Hoe oh, Was dat afzien? Viel dat Nee, mee? helemaal niet. Oh, niet nee. Gelukkig maar. <laughs> ja, het, het werk van, van uw broer, van Gerard... We zeiden het al, de chameleon. Hielke en Sietse Klinkhamer, Dik Pietjebel, Pietje Swiebertje. Probeert u ons eens mee te nemen naar zijn atelier, naar zijn werkkamer. Hoe, hoe tekende hij? Hoe zat hij achter die tafel? Hij zat uh, volgens mij op een schuine plank. Ik werk niet op een schuine plank, hij wel. Hij kon ook heel goed. Uh, hij had een zuurstofapparaat naast zijn dinges... Om uh, te spuiten, met verf te spuiten. Het was een ongelofelijke vakman. En ik had ook de grootste bewondering. Toen ik met tekenen begon, ik ging dus naar. De, wat nu de Rietveld de Academie heet. Dat heette toen nog niet zo. En ik wilde net zo worden als hij. Ik wilde een, uh, een allround illustrator worden. Maar al na vier jaar merkte ik dat dat er helemaal niet in zat. Wat was het verschil dan tussen u beiden? Hij is echt een vakman. Hij is technisch zo ongelooflijk goed. Dat redde ik helemaal niet. En hoe kan het dan dat hij het wel kon en u niet? Dat is uh, talent. Dat is talent? Ja, dat is talent. Daar kun je niks aan doen. Hij kon echt alles. Uh, hij kon iets van bovenaf tekenen. Hij kon iets van onderaf tekenen. Hij kon, hij kon alles. Het was uh, ongelooflijk wat hij allemaal kon. Maar u, u benadert het eigenlijk op een redelijk technische manier. Hè? Terwijl wij, wij als lezer en als kind... kijk je vooral naar hoe zo'n print overkomt. Dan kijk je helemaal niet of die neus heel goed staat of niet. Was dat voor hem wel heel belangrijk? Ja, dat was voor hem heel belangrijk. Want, en dat merk ik aan mezelf ook... Je werkt natuurlijk voor een groot publiek, maar je werkt toch vooral voor je collega's. Want, Echt waar? Ja? Ja. ja. Al je collega's kijken over je schouder mee als je aan het tekenen bent. En, en, en hoe keek Gerard dan tegen zijn collega's? aan? Uh, ja, sommigen vond hij knoeiers, maar hij had ook grote <laughs> bewondering. Hij was een groot bewonderaar van Hans Kressen bijvoorbeeld. En... Hij heeft mij ook uh, veel boeken laten zien. Kijk eens hiernaar, kijk eens daarnaar, kijk eens naar deze tekenaar. Hoe je dat moet aanpakken. Dus ik ben echt door hem opgevoed in het tekenen. En, en wie waren de knoeiers? Dat weet ik niet meer. Ja, dat geloof ik niet. Dat wilt u niet meer weten, denk nou, ik. Nou ja, wij hadden een, een grap tussen mijn broer en ik. Wij vonden Van Gogh een ontzettende knoeier. Een prutser vonden we dat. De de Van Gogh? De Van Gogh, dat vonden wij een prutser. Ja. Zo, zo. En wat maakte Van Gogh tot een prutser dan? Ja, het is een prutser. Ik bedoel, die man kan eigenlijk helemaal niet schilderen. En tekenen kan hij al helemaal niet. Dat is heel moeizaam. Maar hij heeft mooie schilderijen gemaakt, maar dat kwam heel moeizaam tot stand. Hij was niet van nature begaafd. Maar dan, dan heeft u het weer over dat technische aspect, dat het ja, moet het kloppen. Is, ja, ja, ja. ja, ja. Is het, ik kan proberen dat door te trekken naar zijn leven. Was het ook iemand die dan redelijk uh, secuur en nauwkeurig leefde? Of kon hij ook uitbundig zijn en echt het leven vieren? Hij kon wel het leven vieren, maar uh, hij was een matige drinker. Terwijl ik uh, een enorme innemer was, nu niet meer, maar toen wel. Mm -hmm. Hij hield het altijd maar heel rustig, ja. Maar ja, hij moest toch altijd werken? Want er gingen dus veel uren in dat werk zitten van hem. En de, de Luttele uren die hij vrij had, wat deed hij dan? Hij uh, ging de natuur in. Hij zeilde heel graag. Hij was een, een groot zeiler. En hij was ook altijd bezig met bootjes. Hij is begonnen in Alsmeer in een woonboot, heeft hij gewoond. Daar had hij al een klein Olympia-jolletje. Hij is meegegaan met de Eendracht als een soort onderkapitein. Hij was altijd met zeilen bezig. Hij wilde zelfs zeeman worden, toch? Ja, uh, ja, toen hij heel jong was wel, ja. Maar wat hij het liefste wilde, uh, dat was... hij wou boswachter worden, heeft u mij wel eens verteld. Echt waar? Dat ja. heeft dan weer niks met water te maken? Nee. En met bootjes? Maar wel met natuur. Hij was ook, uh, heeft mij de liefde voor de natuur bijgebracht. Hij was ook met vogeltjes altijd, met natuur en met planten... en bloemen en dieren. Dat had allemaal zijn grote belangstelling. Mm. Hij woonde ook buiten... Laatst laatste van zijn leven. Dus ja, dat was uh, een grote passie van hem. Hm. Hij heeft heel veel voor u betekend. Dat, dat ja. is duidelijk. Heeft u iets van hem uh, aan de muur hangen? Of iets liggen waar u dagelijks naar kijkt? Uh, ik heb een tekeningetje aan de muur hangen van hem. En ik heb, uh, in laden heb ik wel tekeningen van hem. Ja. En welke tekening hangt er aan de muur? Dat is een zeilschip. Uh, met alles erop en eraan. En dan van bovenaf uh, getekend. Heel erg begaafd. Dat is wat uw herinnering aan hem is? Wat hebben wij? Wat heeft hij voor ons betekend? Nou ja, hij heeft uh, het Nederlandse publiek... ongelooflijk veel prachtige illustraties uh, geschonken. U zei al, de chameleon. Dat is, uh, ja, dat is door die, die serie... daar heeft hij toch samen met Hotze de Roos heeft hij dat neergezet. En dat is toch heel erg aan leven bij mensen. Dank u wel, Peter van Straten. Hei, dank Broer en collega dus van Gerard van Straten. Illustrator en stripauteur die op 86-jarige leeftijd is overleden. Elke week portretteert in Vier het leven... de eerste dichter des vaderlands Gerrit Komrij... een heel beroemde overledene. En deze week is dat minister van Staat Max van der Stoel. Het woord is aan Gerrit Komrij. Max van der Stoel. Ja, Max, ik durf je nu wel Max te noemen, stijf als je altijd was. Max van der Plank, dat is de naam die door mijn hoofd blijft zoomen. De naam waar ik de paradox aan dank van de rechtschapene als infiltrant. Met ridderorde en erekruis bezet, geheimraad, dienaar van een vaderland en toch... Pro-dissident en pro-verzet. Zo'n man heeft nut. Zolang er in de wereld politiek nog iets toedoet, zolang het in een land nog om iets gaat, dat geeft zo'n man betekenis en zin. Die wereld is nu ziek en doodgebloed. Dus jij, Max, poetst hem mooi op tijd de plaat. Gerrit Komrij was dat. En Dit was Vier het leven voor deze week. Als u opmerkingen heeft, vragen of natuurlijk ook suggesties voor dit programma... ga dan vooral even naar de website radiolab.nl. Fijn weekend nog en heel graag tot volgende week. Je luisterde naar een bijdrage van de NCRV aan het radiolab... Vier het leven, bedacht door Michiel Driebergen en Yoga Brouwers. En Yoga zit hier inmiddels in de studio, Yoga. Um, dit was um, Vier het leven, een, een, een vierluik. En eigenlijk was dit het enige uh, bijdrage aan het radiolab... dat over de dood gaat, wat ook echt gaat over doden. Mensen die al dood zijn. Het gaat niet over de dood. We hebben gekozen voor vier... Uh, mensen die zijn overleden, maar we willen daar. Ze zijn ook dood, toch? Ze zijn, ze zijn dood, maar daar gaat het programma niet over. Nee, het ja. gaat over hun leven. Ja. Het, het is, uh, we willen laten zien uh, wat er bijzonder was aan hun. Op welke manier ze hun leven geleefd hebben. Op welke manier. Uh, waarom wij ze dus hadden willen kennen. Hadden willen moeten kennen. Ja. Uh, wat, uh, hoe ze een voorbeeld zijn geweest en nog kunnen zijn. Ja. Voor, voor nu. Waarom gekozen voor vier verschillende vormen? Nou ja, we wilden natuurlijk ook uitproberen wat het beste zou werken. Op welke manier uh, je iemand uh, uh, tot zijn recht kan laten komen. Ja. En uh, nou, dat, dat is een profiel geworden van portret, ja. een gedicht, een voorgelezen verhaal en een gesprek. Is dat ook het idee om dat, uh, die vorm door te zetten? Bijvoorbeeld een heel uur lang op deze manier vier mensen, een in memoriam maken van vier mensen met verschillende... Het zou kunnen. Kijk, in Engeland, het grote radiovoorbeeld, Tom. Daar hebben ze Obituaries. Daar zijn ze er heel goed in. Daar hebben ze een hele redactie op zitten. Daar schrijven ze boeken over vol. En dat heeft ons ook een voorbeeld gediend. Ook daar is heel erg belangrijk dat je iemand schetst in alles wat hij gedaan heeft, geleefd heeft, voorgeleefd heeft. En wij ontberen dat op Radio 1. Dus het zou heel goed een programma kunnen worden. Ja, Tom Blomberg. Daar had je het al eventjes over. Een radiomaker, puur zang, al uh, 50 jaar in het vak kwamen we net achter. Um, ja. Eerste reactie. Nou ja, het vak, 50 jaar radioluisteren. Ja, precies, to toegewijd. Ja. Ja. Hey, maar, wat jij zei net, hè, die vier verschillende vormen. Maar de meest boeiende vorm vond ik wel die over die uh, circusdirecteur Hans Martens. Ja. Omdat daar zaten helemaal circusgeluiden bij. En ook Philip Bloemendal, ja. hè, oude polygoonfragmenten. Ja. En leuke herinneringen, dat leefde veel meer van die vier, hè. leefde dat veel meer dan zo'n Peter Bruss en zo'n Gerrit Komrij... die eigenlijk gewoon een column hoort voorlezen. Al dan niet tegen Gerrit Komrij, ja die, ja, die wil ik eigenlijk... Ja, ik wil hem al horen eigenlijk, maar dan nog liever op tv zien... met zijn expressie en alles. En die Peter Brussen, die was heel saai eigenlijk, hè, zoals hij zo'n column leest. Dan was die uh, het gesprek met Peter van Straat nog iets boeiender... omdat hij uh, ook leuke indrukken en leuke herinneringen had aan zijn broer. En ook de goede vragen. Ze stelden heel prikkelende vragen aan Peter van Straten. Maar de leukste en de meest boeiende en de meest pakkende radiovorm... was duidelijk die met die circusgeluiden en, uh, en uh, Philip Bloemendal dan. En dan zaten wat kleurrijke accenten zaten erin, hè? Nou ja, vorige week hebben we een, een portret gemaakt van Jan Fokke-Agema. Dat is, was een heel beroemde waterbouwer. Aan hem hebben we bijvoorbeeld de grote Rotterdamse haven te danken. En ook dat viel toen in, in, in goede aarde. En dat, dat, Het zou best kunnen dat we ons daarop gaan concentreren. Maar ja. eh, het was natuurlijk vooral nu leuk om ook die andere vormen aan bod te laten komen. Ja, het gaat om mij niet alleen om de inhoud, maar ook om hoe klinkt het. Hè? Hoe breng je het op de radio? Ja. Daar gaat het om. Hè? Het ja. geen, je leest het niet, maar je hoort het. Hè? Dus er moet ja. genoeg geluid zijn. En daarvoor is het ook een experiment. Hè? Dat moet ik nog even zeggen. Jouw Brouwers wilde het ook op deze manier... samen met Michiel Driebergen eens even uitproberen... wat het beste klinkt. Uh, reacties daarvoor zijn nog steeds, uh, daarop zijn nog steeds van harte welkom. Radiolab radio1.nl. Uh, via Twitter kan natuurlijk ook uh, hashtag Radiolab. U luistert naar het Radiolab met Winfried Wajens. Avro-presentator Art Rooyakkers interviewt BN'ers... aan de hand van wat er online over hen wordt verteld. Tweets... Blogs, Facebookberichten gaan de hele wereld over. En zijn vaak beeldbepalend. Maar hoe zien de BN'ers hun eigen imago? Wordt het in Wat vinden ze eigenlijk van me van Art Royers. U luistert naar het Radiolab. Wat vinden ze eigenlijk van me? Ouderwets interviewen op een nieuwe manier. Art Royakkers ondervraagt BN'ers aan de hand van tweets, blogs en Facebookberichten. Beroep. Directeur van Onroepaks, Twitternaam. Jan Slachter. Hoeveel Twitter-volgers? Uh, als ik het goed heb, 3101. Precies goed. Ja? Hoeveel vrienden op huis? Ja, dat gebruik ik niet meer, maar dat zullen er niet veel zijn. Nee. Hoeveel vrienden op Facebook? Uh, 829. Hoeveel connections op LinkedIn? Ja, weet ik ook niet, maar het zijn er meer dan 500. Een eigen site? Nee. Digibate of social media verslaafde? Social media verslaafde, hmm. ja. Zegt Echt. hij met een schuldbewuste blik. Ja, soms wel, ja. ja? ja ik heb soms wel als, als ik thuis kom... en dan heb ik een dag uh, niet getweet. Uh, en dan... Ik hey, heb ik heb nog niet... Uh... Niks met Twitter gedaan vandaag. En dan voel ik me wel een beetje schuldig. Goed, we, we hebben een beeld. Jan Slachter, directeur en presentator van Omroep Max. Of zoals hij zichzelf omschrijft op Twitter, founder en CEO. Ja, mooi hè. Ja, prachtig <laughs> ja. hoor. Je verwacht misschien niet dat zijn doelgroep op Twitter, Facebook of Hive te vinden is. Maar toch is hij de meest actieve omroepdirecteur op Twitter. En hij reageert actief op zijn volgers. Let op. Het Jan Slachter. Wel ja. 20 minuten praten over buikgriep. En dan uiteindelijk in 20 seconden de goede boodschap waardoor doorheen jassen. Hashtag groeten van Max. Dat is dan een, een tweet die aan u gericht is. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar eerst het antwoord, want dat komt dan vrijwel direct van u. Het tv kritieken. Jo, ga lekker fietsen en zoek een echte hobby. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Dit gaat vervolgens zo dan nog een aantal tweets door, ja. heen en weer. Waarom? Want het is een, een man die zich, of een vrouw, tv kritieken noemt... Ja. anoniem, 37 volgers, redelijk ja. onbeduidend. Ja. Waarom haalt u niet uw schouders daar gewoon over? Ja, lopen? nee, dat kan ik niet tegen. En dat heeft niet zozeer te maken met dat iemand kritiek heeft op ons programma... maar wel het feit dat het anoniem is. Als ik echt een bloedhekel heb aan, aan uh, mensen die anoniem dingen roepen... Uh, ik zou bijna zeggen, net als auto autodrop, het zou verboden moeten worden... Want het, het, ja, maar het is, het is zo laf. Ik bedoel, ik zie soms dingen voorbijkomen, ook over andere mensen. Er is iemand geweest die riep van uh, die slachter moet een broer te krijgen, weet je wel. Nou, dat soort dingen, daar kan ik dus echt niet tegen. En ik vind ook uh, dat dat veel beter gemoderateerd zou moeten worden uh, dan wat nu het geval is. Dus uh, dat je niet meer anoniem kan tweeten? Het mag tweeten. niet anoniem. Want doel, je hebt zelfs op Twitter ook een, een, een, een, een, een, een naam doodsbedreiging. En, dan kunnen mensen gewoon, en dat staat er dan ook. Ik ga die vermoorden of ik, die, ik ga die voor zijn kop schieten. Nou, dat kan gewoon niet. Maar toch... Even, nog teruggaan naar tv-kritieken ja. versus Jan Slachter. Ja. Hoe zit Jan Slachter op dat moment achter zijn laptop? Nou, dan, hij dan te priessen van woede? via de iPhone. Of via de iPhone, ja, maar dan, is dat dan woedend? Hoe moet ik me dat nou, voorstellen? Ja, denk ik, Joh man, doe even normaal. En het, wat ik dan ook wil doen, is ook een beetje kinderachtig hoor. Bij de volgende dag, uh, dan, dan stuur ik wel even de kijkcijfers, 1,5 miljoen. Ja. En, en dan hoor je ook niks meer. Nee, want dat, <laughs> dat inderdaad, de volgende dag, en nu, nu citeer ik weer... Het tv-kritieken. Groeten van Max, marktaandeel 26,8, kijkers 1,5 miljoen. Dus u pepelt hem ook nog even in dat de goed van Max goed bekeken ja. is. Wat is dat? Is dat ijdelheid of wat nou, is dat? ik wil toch een beetje begelijk halen, zo, zo zit ik wel in elkaar, <laughs> dat zeg ik heel eerlijk. En als iemand echt kritiek heeft, of, ik bedoel, als je een beetje mijn tweets leest, dan zul je soms ook wel tegenkomen van ja, daar heb je wel gelijk in, of daar zal ik eens over nadenken, maar dit ik, en ik hou niet van anoniem. Dus dan gaat bij mij gelijk al al mijn haren overeind staan, ik, wie ben jij? En dan reageer ik inderdaad met, voor jou zoek een hobby. Uh, Ga puzzelen of weet ik het wat, maar... Even, even los van Twitter, een, een site die door omroepmedewerkers veel gelezen wordt... mediacourant ja. bijvoorbeeld. Daar staan dan uh, berichten over, media nieuwtjes. Daaronder staan vaak bijtende commentaren. ja, Ook anoniem. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Daar nou, kijk ik precies zo tegenaan. Daar was dan ook een keer iemand, ik weet ik nog niet eens hoe die heet... ...Alexje of zo, ik weet het niet meer precies, maar die... die je weet mij... het nog wel precies. Ja, nou, het <laughs> kan ook een andere naam zijn, maar ik dacht, ik dacht dat het die naam was... maar. Uh, en, en, die, en die, die zei van, nou, die, die slachter moet een te krijgen. Nou goed, als je zelf iemand die je familie hebt gehad... die een te heeft gekregen, je weet wat voor gevolgen dat heeft... dat zeg je niet. Iedereen mag kritiek hebben op mij, ook op onze programma's. En daar reageer ik dan ook op. Maar anoniem, jongens, dan neem ik je echt niet serieus. Hm. Maar dat mediacourant, want daar wordt veel gepraat over... over vooral over personen. Ja. Dat gaat vaak op de man. Ja. Zitten daar dan... Uh, ja, volgens wat... mij zijn dat enorme sukkels. Er en zijn dat mensen die gewoon niks anders te doen hebben... En eigenlijk moet ik er ook niet naar kijken. Nu ik dat zo met jou zit te bespreken, heb ik ook zoiets van, ja, eigenlijk, wat maak ik me druk over? Want waarom lees je het? Ja, nou, ik wil wel de nieuwtjes daar lezen. Dat, daarvoor kom ik op media. -programma. Maar je hoeft de commentaren nee, kun de hoef niet die je links te lezen. Je hebt, je hebt een punt. Maar toch heeft dat aantrekkingskracht. Het heeft aantrekkingskracht. Wat is dat? Ja, dat is gewoon toch dat je wil weten wat iemand ervan vindt. Want dan van jou vindt of van je nee, programma's. Van programma's? over Max, en dan staat er iets. En dan staat daarbij 32 reacties. Ja, ja. is het wel heel verleidelijk om daar naartoe te gaan <laughs> te en zo te lezen. En is het dan zo dat Jan Slachter onder een anonieme naam daar nee, eens gaat nee, nee, reageren? Nee, never, never. Ik sta altijd met Jan Slachter, sta, reageer ik. Maar wel eens gereageerd op ja, dat soort site? Ja, wel reageert eens gereageerd en dan zegt ook iemand, Jan, tof dat je reageert, luister niet naar die sukkels. Maar jij bent tenminste iemand die gewoon zegt wie je bent. En, maar soms krijg je daar ook wel heel veel reacties overheen. En dat moet ik ook. En dan, als je naar zo'n site gaat en dan zoek ik op wie is hier verantwoordelijk voor de inhoud? is niet te vinden. Uiteindelijk heb ik hem getraceerd via, via, via. En dan is hij heel, heel uh, bijna agressief van... Hoe, hoe kom je aan mijn 06-nummer? Ja. Dat, dat mag ik dan niet weten. Oh, maar er wordt echt gebeld dan vanuit huis de slachter. Nou, dan, wordt het, dan ga ik wel eventjes bellen. Of ja. dan stuur ik wel even een mail. En met wat voor boodschap? En van, joh, dat moet je eraf halen. Dat kan gewoon niet. Nee. Bedoel, maar iedereen mag... Het, maar je gaat niet iemand een broer te wensen. Genoeg over Mediacoran. Nog ja. heel even terug naar... Uh, uh, over Twitter. Hoe ijdel moet je zijn... om jezelf zo bloot te stellen op Twitter als u doet? Ja, hoe ijdel moet je zijn? Nou, ik had in het begin... Had ik wel dat ik ook riep van: uh, Nou, mensen, ik ga nu een kop koffie drinken. en ik trek nu mijn schoenen aan. en uh, ik heb mijn tanden gepoetst. Ja, Dat doe ik allemaal niet meer. Die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Dat Je is leert het he? experimenteren. Ja. Maar ik gebruik het echt wel als een instrument. om ook ja, mijn mening over bepaalde zaken kenbaar te maken. Of, of maar om moest. Te... Nou ja, ik, ik, bijvoorbeeld: ik, van de week heb ik uh, bekendgemaakt. dat Koffie Max vanaf september om 11 uur begint. Ja. in plaats van 10 uur. Dat zet ik op Twitter. Het gaat sneller dan ANP-persbericht. Want binnen twee minuten <coughs>, hing al iemand aan de telefoon... om te vragen hoe dat het zat. De nieuwe media verdringen de oude media. Ja, daar ben ik van overtuigd. En het is uiteraard een vorm van ijdelheid. Dat zal ik niet ontkennen. Uh... We zitten hier naast een ijdel man, zit ik hier. Ja, maar iedereen is ijdel. Je hebt vanochtend ook voor de spiegel gestaan, een jaar ja, toch? Nou, niet gekampt, maar wel voor de spiegel Ja, voor de spiegel gestaan, nee, inderdaad, dat <laughs> is niet gekampt. Maar, uh, nee, maar dat heeft iedereen in zich. De een wat meer dan, een, dan de ander... En, en uh, ja, ik vind dat op zich helemaal niet erg. Nee. We gaan toch even, want niet alle tweets gaan over Max van Jan Slachter. Laten we naar een andere tweet van jouw hand uh, luisteren. Johan Dirksen lijkt wel die zeur van de Muppets. Altijd zeuren, altijd zeiken. Ik wil hem niet kennen. Ja, dat is dan een tweet. Vorig jaar over, over Johan Dirksen. Je noemde hem ook nog, en nu citeer ik, een zielige, jaloerse man waarom publiekelijk zo hard, niet anoniem, maar wel zo hard over iemand oordelen? Ja, omdat hij weer enorm hard oordeelde over ons programma. Tenminste, ons van de publieke omroep. Mm -hmm. uh, en daar vond ik van, nou, ja, dan gaat hij gewoon even te ver. En dan reageer ik toch. Ik weet dat hij dat ook wel kan hebben. Tuurlijk, maar je kan ook bedenken, weet je wat? Die Dirkse zegt iets lulligs over onze zender, over onze omroep. Ik bel hem eens even op. Ja, maar u het. gebruikt Twitter, een openbaar medium, om dat uit te vechten. Ja, ja. Is dat een bewuste keuze om dat zo in het openbaar te doen? Ja, nou ja, goed, ik ben, ik ben een impulsief man. Ja. Dus uh, op het moment dat ik dat dan hoor, denk ik, nou, hier moet ik op reageren. Want het kwam ergens op Twitter, las ik dat, dat hij er iets had geroepen over... over uh, het was het programma wat wij maakten in Zuid-Afrika over, over voetbal. Mm -hmm. En hij vond het allemaal bespilling, verspilling van belastinggeld, et cetera, et cetera. Nou, dat las ik, dan reageer ik heel impulsief. En dan lees ik het nog een keer en dan denk ik, ja hoor, prima, mooi... Maar ik heb soms ook wel eens gehad dat ik iets uh, neergezet had... en dat ik hem na 10, 20 seconden delete-tweet had gedaan. Oh, wat was dat voor tweet? Ja, dat weet ik niet meer. Maar dat, was, dat ging dan net even weer te ver. Weet ja. je wel? Dacht ik van, Scheldwoorden. Nou, nee, dat niet. Maar ik dacht, nou ja, laat maar ook, weet je wel. Dus op die manier, dat doe ik ook wel eens. Maar dat gebeurt zelden, moet ik heel eerlijk toegeven. Genoeg over Twitter ja. voor nu. Want kijk, over publieke figuren, daar er wordt, er wordt ook heel wat over afgeblogd. Ja. Niet alleen over op mediablogs, maar op allerlei plekken. Dus ook over Jan Slachter... Ja. Luister even mee. Jan Slachter, stop met verschrikkelijke moppen vertellen. Dat was de kop van een blogbericht eind vorig jaar zo'n beetje. Ja, ja. Op heel veel blogs werden de moppen... die aan het einde van uh, Max Geheugentrainer uh, vertelden, ja. genadeloos, ja, werkelijk genadeloos afgekraakt. Trek je daar überhaupt iets van nee, aan? Nee, daar trek ik me niet zozeer van aan. Want in sommige kritieken zijn ook wel terecht. En ik weet ook wel, welke bijvoorbeeld? Ik weet, nou ja, dat ze flauw zijn. Maar ik, hoor, ik kom ook heel veel mensen tegen... en die zitten dan niet op Twitter. En dat zijn dan over het algemeen ouderen. Die zeggen, nou, ik vond het een fantastische mop vanochtend weer, hoor. Dat weet ik hem zelf niet meer, want ik heb hem drie maanden geleden opgenomen. Maar, uh, dus... Ik wij doen daar mensen toch een plezier mee. Maar, maar ik... ga, je, ga je je anders gedragen bij die opnames bijvoorbeeld... als je weet dat er zo over gekankerd wordt op internet? Ja, nou, als ik soms een mop tegenkom... en ik zie hem op de autocue verschijnen, ik heb hem dan zelf wel even gelezen... en dan zeg ik echt, jongens, nee, deze kan echt niet. Die is te flauw. En dan halen ze een andere. Ja? Maar het is ook weer flauw. <laughs> het blijft flauw. Ja, maar sommige mensen vinden hem leuk. En daarom doen we het ook. Ja. En zolang mensen het leuk vinden, ja, die kritiek, ik snap hem wel. Maar, ja, maar raakt kritiek, bijvoorbeeld over die mop... of andere kritiek op Jan Slachter, de presentator, ja, raakt je dat? Het raakt me wel. het raakt me wel. Het raakt me in die zin dat ik uh, ja, dan wel ga nadenken. Van, ja, wat is er dan verkeerd aan? En wat deed ik verkeerd? En hoe kan ik dat veranderen? Is de kritiek terecht? Weet je wel. Soms is het ook gezeur. Dat kan ik wel naast me neerleggen. En noem eens iets concreets wat je veranderd hebt aan het presenteren... door kritieken op internet. Eh... Uh... Nou ja, met name ja, goed. Het is met name die mop. Weet je wat, dat is iets wat me <laughs> steeds achtervolgt. En hoe kan ik die nou beter vertellen? Ik ben ook geen moppenverteller. Ik ben hem geen moppentapper. Dus zo zit ik niet in elkaar. Vergeleken met uh, een aantal jaren geleden kun je als mediapersoonlijkheid niet meer ontsnappen aan de mening van de kijker. Hij blijft binnenkomen via internet, via je smartphone, via blogs, Twitter. Het is voortdurend in je gezicht eigenlijk, ja. de kritiek ja. of de reacties. Ja. Ik heb me dat niet beseft toen ik eraan begon. Dus Waaraan? Aan het twitteren nou ja, of aan, aan de het feit, aan, aan, aan, aan kritiek. Aan, aan dat je ineens een publiek figuur bent geworden. Toen ik daar begon dacht ik... Nou, dat valt allemaal wel mee. Ik doe een paar programmatjes, Dat valt echt niet op. Uh, maar tot, dat, tot je op, mensen op straat tegenkomt... en je, die spreken je erop aan. Vaak heel positief hoor. Maar ook de dingen in de kranten... Uh, dat, ja, dat, dat, dat heb ik me niet beseft. En ik moet er nog steeds aan wennen. Ik moet er ook nog steeds aan wennen dat als ik een winkel binnenkom... dat ik dan iemand hoor zeggen van... dat is die van Max... En dan voel ik me heel ongemakkelijk. Terwijl ik wel iemand ben die eh, heel heel extrovert is. Maar op dat moment zou ik echt door de grond heen willen zakken. Maar, nou werkt u voor uw omroep met mensen die al lang in het vak zitten. Ook presentatoren die al lang in het vak zitten. Die ja. kunnen vertellen over... Nou Jan, tien, twintig jaar geleden was het inderdaad zo dat je op straat werd aangesproken. Ja. Maar nu, in deze tijd, in deze moderne uh, social media tijd... Ja. Ook al kom je niet op straat, ook al trek je je villa ja. en het achter de, de deuren achter je dicht... Ja. dan nog blijft die mening binnenkomen. Ja. In hoeverre heeft dat uw vak, het presentatorvak, veranderd, denkt u? Nou, ik denk dat... Ja, ik heb altijd geleerd, ook van, van, van collega's die al veel langer in het vak zitten... van Jan, dit moet je laten vallen, dit moet je van je af laten glijden. Maar daar maar, bent u niet heel goed in. Daar ben ik niet heel Twitter goed acties, in. He? Nee, nee, daar ben ik ook niet <laughs> heel goed in. Maar ik, ik, ik, je zult mij nooit echt betrappen als het gaat over kritiek op mij, over mijzelf op Twitter, dat ik daarop reageer. Het gaat vaak over anderen. Dat ik daarvoor opkom, of dat ik er ook een mening over heb. Maar ik ga mezelf niet echt lopen verdedigen. Ja, wel onze omroep, maar niet mijn persoon. Nee. Dat, dat vind ik ook niet, uh, niet echt kunnen. Maar terug naar de vraag. Denkt u, laat ik het zo vragen. Ja. Denkt u dat uw vak, het presentatorvak... veranderd is door de komst van al die social media... dat er zoveel meer meningen zijn... die de hele dag maar blijven komen? Ja. Weet ik gezegd niet, het, het feit dat, dat, dat het gebeurt, mensen trekken het zich aan. Dat, dat geloof ik wel. Uh, en de een wat meer dan de ander. En daar zullen ze ook ongetwijfeld rekening mee houden. Maar ik denk dat tv-basen tv er ook wel rekening mee houden. Dat als er op Twitter heel veel negatieve reacties verschijnen... over een presentator of over een programma... dat ze toch wel een keer achter hun oren gaan krabben... van nou, zou die die mensen geen gelijk hebben. Laatste onderdeel. Als, als tegenwicht van alle negatieve berichten die ja. er uh, op, op internet staan... een compliment. Ja. Niet in jou persoonlijk, maar over Max. Luister mee. Wat is Kees Grimbergen weer goed? Het Hollandse Zaken. Waardig discussieprogramma. Dat is een, een tweet die voorbij komt. Een, een, een compliment aan een Max-programma. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat vind ik dan heel belangrijk. En dat vind ik dan ontzettend leuk voor Kees. Dat Kees Grimberg, de ja, presentator. Ja, en dan ritueerde ik hem vaak ook nog wel, denk ik, met van... Uh, en zo is het. <laughs> Weet je wel, ja, nee, dat vind, ik, dat vind ik dan prachtig... omdat ik zelf ook die mening ben aangedaan. Ik vind ook dat Kees een geweldige presentator is. Ik ben blij dat hij Hollandse zaken bij ons presenteert... en dat dat erkend wordt door mensen. Hoe, hoe gaat het in Huizenslachter als er een Max-programma wordt uitgezonden? Zit u dan met een tweede scherm met Twitter open... om te kijken wat er over geschreven wordt? Ja, bij Hollandse zaken doe ik dat. Het tweede scherm is zeker aanwezig in ja, Huizenslachter. is zeker aanwezig, ja. ja, ja. Allerlaatste... Tot groot verdriet voor mijn vrouw, overigens. Ja, wat is niet goed voor je relatie? Nou ja, die vindt het allemaal niks. Weet je, wel. die heeft gewoon nog zijn oude Nokia-telefoon. En die zegt, joh, dat hoeft toch allemaal niet? Echt waar? En zij is tien jaar jonger dan ik. Ik zeg, joh, probeer toch ook eens een keer zo'n smartphone. Maar daar wil ze gewoon niet aan. Dat, dat... En zij vindt het, uh, ja. Ik doe het, mijn zoon doet het, mijn jongste zoon doet het. Ja, en dan zit zij daar met haar Nokia. <lacht> <lacht> <lacht> maar ze zal maar meeken aan SMS'en. En wat wordt er dan gezegd? Jan, kijk me toch eens aan als ja, ik tegen je nee, praat? Ja, ogen die, van het scherm, man. Die telefoon toch eens een keer weg. En dan zeg ik, ja, maar joh, schat, het is even belangrijk. En dan vindt ze het ook wel weer best. Ook. Hm. Ik heb een hele lieve vrouw. De verslaafde zit er toch nog in? Ja, het zit er wel een beetje in. Ja. Stel dat het internet morgen verdwijnt. En u weet dat vandaag. Ja. Wat wordt uw laatste tweet? Niet the end of the world, maar uh, hoe nu verder? Dat is een mooie afsluiting. Hoe nu verder? Dank u wel, Jan Slachter. Dank u wel ook aan degene die luisteren. Tweets met reacties en feedback op dit programma zijn van harte welkom. Bij mij, Ed Art Royakkers, voor tweets met frustraties of scheldpartijen. En je krijgt de antwoord kun je terecht bij Ed Jan Slachter. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Ja, zullen we dan maar gelijk ook roepen dat uh, hashtag Radiolab... op dit moment eigenlijk het meest toepasselijke Twitteradres is. Want wij willen graag weten wat u vond van deze bijdrage. Een uh, bijdrage van de AFRO. Art Royakkers, Inge Terschuur en uh, Peter Belt zorgden voor deze uh, bijdrage. En dat heette Wat vinden ze eigenlijk van me? Tom Bomberg, die zit hier naast me. En uh, je bewoog veel. Je wond je op tijdens, uh, tijdens deze bijdrage. Ja, wat was er maar, aan de hand? Kijk, het is, als het hem uitkomt, dan uh, vindt hij het prachtig. Jan Slachter. Als de meningen van de luisteraars of de kijkers hem bevallen... dan punt dat het een bevestiging is van wat hij zelf wel eigenlijk vindt... Mm -hmm. dan vindt hij het prachtig. Maar hij staat niet echt open voor wat mensen vinden. Want hij heeft te veel zijn eigen mening. En als het hem uitkomt, dan is hij het er mee eens. En dan vindt hij het prachtig. En dan, maar als het, hij speelt het ook heel erg goed op de personen. Maar goed, dat is een, iets wat je hoort in een programma. Dan heeft het programma geslaagd. Want het heeft iets naar boven gebracht over Jan Slachter... wat je blijkbaar nog niet wist. Over hem bedoel je? Ja. Ja, nou ja. Ik, ja en dat, de, deze vorm die er gekozen is om eigenlijk een interview... een normaal interview met een bekend persoon te doen... is dat een slimme vorm? Werkt het? Ja, hij is wel le leuk, uh, laat ik zeggen... Hij bijt wel lekker door, die interviewer, hoor. Hij uh -huh. laat zich niet uh, intimideren of uh, hè, dat hij ontzag heeft... voor de status van Jan Slachter, zeg maar. Uh -huh. En die vorm met die tussengeluidjes en zo, die accenten... was ook heel leuk gevonden, hè? dat houdt het ook boeiend. Uh -huh. En Jan Slachter is wel een, uh, he, wel heeft wel een uitgesproken mening... en uh, hij spreekt zich wel hier en daar een paar keer heel erg tegen, hoor. Uh -huh. hij, uh, komt, hij zegt dat hij ijdel is, en dat is maar goed ook dat hij dat zegt... want dat is hij ook, dat hoor je ook aan hem. En, uh, maar hij staat niet open voor. Weet je, het is, hij staat niet open voor de. echt open voor de mening van, uh, van zijn kijkers. Eén woord voor het programma: goed? Slecht? Welk programma? Het programma. Wat we net hoorden. Jazeker. Wat vinden ze eigenlijk van me? Voldoende? Ja, wel een voldoende. Zes en een half. Dit is tot negen uur, het Radiolab. Radio 1 Broedplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Kan al het geld op de wereld opnieuw worden verdeeld? Iets eerlijker misschien. Het is een van de kindervragen die door de verslaggevers van Groene Vogels worden beantwoord. Een bijdrage van Anne Mertens, Lemke Kraan en Eliane Meijer van de VPRO. Waarom? Hoe? Wanneer? Waarom? Waarom? En hoe komt dat? Waarom? Hoe? Waarom? Hoe? Wie? Waarom? Hoe, ik wil gewoon weten. En hoe komt dat dan? Kunnen we het geld opnieuw over alle mensen op de wereld verdelen? Goeie vraag. We vragen het aan econoom Ewald Engelen. Kunnen we het geld opnieuw over de wereld verdelen? Dat iedereen evenveel krijgt? Um, ja, het, het kan altijd. Uh, op het moment dat je dus besluit om geld opnieuw te verdelen... dan uh, is dat gebaseerd op de gedachte dat uh, de huidige verdeling van kapitaal... over de wereld uh, bijvoorbeeld onrechtvaardig of ongelijk is. En dat het dus uh, niet voldoet aan de morele norm... van een gelijke verdeling van kapitaal. Ten tweede noemt dan de vraag op wie dat zou moeten doen. Er ontbreekt een mondiale staat die deze herverdeling zou moeten verrichten. De Verenigde Naties kunnen dit niet, hebben deze bevoegdheden en rechten niet. Um, we proberen in de Europese Unie, hebben we geprobeerd om uh, een uh, mechanisme van een zekere mate van herverdeling op te zetten van de Europese Unie. Maar je ziet bijvoorbeeld nu met de eurocrisis dat um, het grote probleem ten aanzien van Griekenland is dat de rijkere staten... Nederland en Duitsland voorop... dat die niet willen dat het een fiscale Unie gaat worden... waarbij er daadwerkelijk een herverdeling van kapitaal... van Noord-Europa naar Zuid-Europa gaat optreden. Dus zelfs in zo'n geïntegreerd economisch-politiek gebied... als de Europese Unie... zie je al dat het heel moeilijk is... om minimale vormen van herverdeling te realiseren. Maar dat betekent dat als je dat dus op mondiaal niveau wil doen dat dat absoluut utopisch is in de slechte zin van het woord, dat is niet te realiseren. Als we al het geld op de wereld op één hoop vegen en verdelen het eerlijk over iedereen, hoeveel krijg je dan? We vragen het aan Marcos poplowski Ribeiro. Hij is econoom bij het Internationaal Monetair Fonds in Amerika, maar hij spreekt nu even niet namens het IMF. So if you take 74 and by 7 hij zegt dat er nu 74 biljoen dollar, dollar op de wereld is... Dat is een 74 met 12 nullen erachter. Als je dat nou verdeelt over iedereen op de wereld, 7 miljard mensen... dan krijgt iedereen 11.000 dollar per jaar. Nou, dat is helemaal niet gek. Kunnen we dat niet doen dan? Dat iedereen gewoon even rijk is. Some inequality is good for economics. Hij zegt dat een beetje een ongelijke verdeling van geld helemaal niet erg is. Want incentives to people to be more productive, to produce more omdat mensen anders helemaal niet meer gemotiveerd zijn om te werken voor hun geld. En daardoor stokt de economie. Maar stel dat je toch iedereen evenveel geeft. Wat zou er dan eigenlijk gebeuren? Op het moment dat je en ervoor zorgt dat iedereen gelijk heeft... dan kan je dat eenmalig doen... en vervolgens iedereen met behulp van dat kapitaal... Uh, zijn eigen plannen laten realiseren... Dat betekent dan dat je um, een moment later... waarschijnlijk weer geconfronteerd wordt met ongelijkheden. Omdat sommige mensen daar uh, zinvolle dingen mee hebben gedaan... en andere mensen het opgeconsumeerd hebben. Op het moment dat je daar dan weer wat in, uh, in wil gaan doen... Uh, dan betekent dat opnieuw een grootschalige interventie... in het uh, sociale en economische verkeer met een hele machtige staat. En dan kom je inderdaad in de richting van een, uh, een plan waarbij... Uh, een centrale overheid gaat beslissen wat mensen mogen doen... wat mensen mogen verdienen, uh, welke opleidingen daarvoor vereist zijn, et cetera, et cetera. En dan zit je dus heel erg in de richting van een, uh, een plan-economisch-staatssocialistisch stelsel... zoals dat uh, een tijdje uh, achter het ijzeren gordijn heeft bestaan. Nee, dat willen we niet. Maar het blijft zo dat niet iedereen evenveel geld heeft. Er zijn er ook alternatieven voor geld... Ik ben Jeroen van Beelen en ik ben lid van Noppes. Uh, Noppers is een ruilkring en dat betekent dat je kan lid worden van Noppes En dan kun je allerlei dingen met elkaar gaan ruilen. Uh, dat kunnen dingen zijn, goederen, maar dat kunnen ook uh, diensten zijn, dingen die je voor elkaar doet. Het laatste wat ik echt geruild heb is, uh, ik ben een van de weinige Noppers met een auto. Dus de boot ik vervoer aan. Dus dan, uh, dan was er iemand die had een koelkast, uh, die gekocht of zo... en die moest dan ja, van, uh, van de winkel naar huis toe. Dat kun je laten bezorgen voor veel geld. Of je kan zo'n nopper vragen weer je even langs rijden. Nou, dat doe ik dan. Noppers hebben een eigen munteenheid om dingen en diensten te ruilen. De noppers. Een rietje met de auto kost bijvoorbeeld 10 noppers. Jeroen van Belen doet dus mee met een alternatief geldsysteem. Wat vindt hij er eigenlijk van om al het geld opnieuw te verdelen? Je, je kan het wel gaan doen natuurlijk. Hè. Dat geld op één hoop vegen en dan weer gaan verdelen. Dat, dat, dat, zou, dat zou kunnen. Dat is een mega operatie, maar het kan. Maar dan vervolgens dan, dan, dan krijg je dezelfde ellende als die we ervoor hadden hoor. Wat er, wat er moet gebeuren is het gedrag van mensen moet veranderen. En het gedrag van jou kan ik niet veranderen, maar mijn eigen gedrag kan ik wel veranderen. Dus daar ben ik mee bezig. Laten we wel wezen, je hebt dus van die gemeenschappen die dus bijvoorbeeld de nottes geïntroduceerd hebben... als ruilmiddel met behulp waarvan men binnen die gemeenschap goederen en diensten over en weer kan gaan aanbieden... Maar op het moment dat iemand daar zijn been breekt, zal hij of zij toch meer, weer gebruik moeten maken van een gewone uh, um, gezondheidszorgsverzekering. Uh, dus voor de grote dingen des levens is men gewoon aangewezen op de dominante kapitalistische economie. En het is alleen maar bij gratie van die kapitalistische economie dat dit soort leuke, idyllische, hippieachtige initiatieven überhaupt mogelijk zijn. Maar dit zullen ze zelf nooit hardop uh, durven roepen. Nou, Jeroen van Beden durft wel toe te geven dat het systeem niet volmaakt is. Uiteindelijk is het gebaseerd op vertrouwen. En dat geldt voor alle geldsystemen, net zo goed voor noppes als voor de euro of voor wat voor de, uh, munt eenheid dan ook. Dat als ik noppes verdien, dat ik die later ook weer kan uitgeven. Dus in die zin uh, zou noppes inderdaad een wereldwijd systeem kunnen worden. Als we elkaar allemaal zouden vertrouwen. Maar daar heb ik noppes niet voor nodig. Dan kun je het dus goed de euro gebruiken. Maar ook dan geldt weer dat je dat je iedereen moet kunnen vertrouwen. En dat blijkt binnen Europa al niet te kunnen. Laat staan de rest van de wereld. Caroline Hoogland gebruikte een jaar lang geen geld. Hoe heeft ze dat gedaan? Ik heb me eerst heel goed afgevraagd wat ik nodig had. Dus dak boven je hoofd en eten en uh, energie om te stoken. En dan heb ik me afgevraagd welke mensen vind ik het nou leuk die dat hebben. En gevraagd of ze mee wilden doen. Van, ik wil graag een jaar proberen zonder geld uit te komen. Ja, en ik wil graag doen waar ik goed in ben en wat ik goed kan geven. En uh, is er misschien iets wat ik voor jullie kan doen wat jullie nodig hebben? Uh, also, ik had van de drie bronnen biologisch eten. En ik heb ook bijvoorbeeld een ruil gemaakt met... Uh, uh, mijn tango school, zodat ik ook dingen kon blijven doen die uh, voorbij je basisbehoeftes gaan, want anders is het niet leuk. Caroline Hoogland heeft een jaar zonder geld geleefd. Maar is ze ook tegen geld? Ik ben niet tegen geld, maar het zou heel goed zijn als je veel diversere manieren hebt om de economie... Uh, te laten stromen, zeg maar. Dus dat je niet alleen, dat je misschien een deel van je dingen in euro's koopt... en een deel misschien met een lokale munt... en een deel misschien gewoon elkaar aankijkt en zegt van... Uh, kan ik je helpen? Kijk, de facto is het gewoon... Kijk, stel je een dorp voor, in een, in een dorp met honderd uh, met, met inwoners... en um, iedereen doet in dat dorp de dingen die nodig zijn om het daar fijn te hebben. De kinderen voeren de dieren en halen het onkruid weg. En de omaatjes die uh, schillen de noten en uh, vlechten de kinderen het haar weer in. Ik bedoel, denk aan iets heel primitiefs. Bedoel, zo is het allemaal begonnen. En wordt het dan beter als iedereen daar evenveel geld heeft? Of wordt het er beter van als iedereen dat kan doen... waar hij op dat moment in zijn leven aan toe is? Kijk, als jij en ik het eens kunnen worden dat het zin heeft dat... Um, uh, weet ik veel, jij mijn haar knipt en ik dan in ruil daarvoor... jouw helpt met opvoedkundig advies of zoiets dergelijks... en wij vinden dat goed, dan zijn wij waarschijnlijk goedkoper uit... dan wanneer we elkaar in euro's gaan uitbetalen. Volgens de economen is het verschil tussen rijk en arm juist iets om te koesteren. Het helpt de economie juist vooruit, omdat anders niemand meer wil werken voor zijn geld. Ruilsystemen breken ook niet met het idee van geld. Dus als we nog radicaal één stap verder willen gaan... en het geld gewoon helemaal afschaffen... Nee, dat lijkt me een van de stomste dingen die je maar kunt doen. Um, kijk, ten eerste, de achtergrond van de vraag lijkt te zijn... dat geld in zichzelf een kwalijk iets is. En dat is het niet. Het is, een, uh, het is een hamer. En met een hamer kan je hele mooie dingen doen. Maar je kan er ook iemand mee doodslaan. Dus wat ermee gebeurt, hangt af van de gebruiker. Um, ten tweede, uh, als je gaat kijken naar het lange proces van... Uh, menselijke ontwikkeling, dan zie je dat uh, op een bepaald moment... Uh, geld geïntroduceerd werd als ruilmiddel... en dat dat um, samenhing met het ontstaan van een steeds ingewikkelder wordende samenleving... waarbij de transacties die plaatsvinden tussen die specialisaties... in toenemende mate gebeuren via het medium van geld. Als je nou het geld weg zou halen... ...betekent dat uh, bijna automatisch een hele diepe val in uh, menselijke ontwikkeling. En waarschijnlijk is het dan zo dat we weer teruggaan... ...naar een periode van uh, jagers en verzamelaars. En dan zijn de levens van de mensen kort, die zijn naar, uh, die zijn gewelddadig. En uh, dat is iets waar we absoluut niet heen willen. Zonder geld, geen beschaving. Groene Vogels was dit. Een bijdrage van Anne Martens, Lemke Kraan en Eliane Meijer van de VPRO. Tom Blomberg heeft aandachtig zitten luisteren naar dit idee voor het Radiolab. Wat was je reactie? Nou, dan kan die deskundige wel van alles roepen daar. Maar hij houdt totaal geen rekening met de vragen stellen. Namelijk dat is een kind. Dat hoorde je uh -huh. aan het begin. Het meisje dat die vraag stelde. Dus hij geeft geen antwoord aan het meisje. Hij geeft een antwoord aan een journalist van het Financieel Dagblad, lijkt wel. Dus ik snap deze, deze, deze opzet niet zo, deze vorm... Dat je het kiest voor een kind. dat uh, ik Een beetje schor nu... Je stem gaat eraan, ja. Nee, dat is even vervelend. Maar dan ga ik wel even de kans grijpen. Want ik denk dat de makers gedachten. hebben, we nemen een vraag van een kind. Een prikkelende vraag. En dat geeft dan een interessant antwoord. Ook voor de Radio 1 luisteraar. En dat zijn geen kinderen. Nou, je zegt ook, maar voor dat kind uh, gaf hij geen antwoord hoor. Dat kind snapte niks van wat hij ja, allemaal vertelde. Maar die luisteren niet naar Radio 1. Maar waarom laat je een kind dan die vraag stellen? Omdat het een prikkelende vraag kan Ik zeggen. kan als volwassen ook een heel prikkelende vraag stellen hoor. Jij bent niet zo enthousiast niet zo enthousiast hierover. Nee. Nee. Wij kunnen er nog lang over napraten, maar het nieuws komt er alweer aan. Ik ga nog even zeggen dat Tom Blomberg hier zat met zijn ongezouten mening. En dat hij er zeker toe doet, maar net zoveel als u thuis, want uh, u kunt zich nog aanmelden voor het luisteraarspanel via radiolab.nl. Doe dat vooral, want dat bepaalt uiteindelijk ook welke programma's wellicht op Radio 1 terechtkomen. Vakjury gaat er ook nog aan zitten. Tom Blomberg, enorm bedankt voor de komst naar de studio. Ik vond het een eer. Nou, heel mooi. En volgende week zijn we er weer. En dan komen er nog meer eh, programma-ideeën langs. Bijvoorbeeld en nog een editie van het loflied op een radiosportverslaggever. En ook de tweede aflevering van Uit de tent gelokt, waarbij een BNR wordt blootgesteld aan de ongezouten mening van campinggasten. Dat volgende week allemaal. Radiolab.nl voor meer informatie. En nog een hele fijne zaterdagavond toe gewenst.